UR! Mm. Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De radicale groepering Al-Nusra heeft de verantwoordelijkheid opgeëist... voor de zware bomaanslagen in de Syrische hoofdstad Damascus. Daarbij kwamen deze week 55 mensen om het leven. In een videoboodschap zegt de organisatie dat de aanslagen een vergelding zijn... voor aanvallen van het regeringsleger op woonwijken... waar verzet is tegen het regime van president Assad. De weinig bekende groep Al-Nusra claimde eerder aanslagen in Aleppo... en in de wijk Midan in Damaskus...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 Het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af. Lokaal is er kans op een bui. Ook morgen bewolking en zon. Daarbij blijft het droog met een middagtemperatuur van ongeveer 14 graden. Dit was het Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de randstad staat op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Delft-Zuid een file van 6 kilometer na een ongeluk. Bij Delft-Zuid zijn twee rijstroken afgesloten. En ook afgesloten is de N246, de weg Beverwijk richting Westen Grafdijk. Daar is de weg dicht door een ongeluk tussen de A8 en Crommenie. Houd daar dus rekening met een omleiding. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is het niet helemaal op toon. ZANG Met wie spreek ik? Hallo. hallo, hallo, hallo, hallo. Aan de andere kant van de lijn. Welkom terug bij Sandvoort op zaterdag. Je de verkeerd verbonden. Dat was Acta en Numerik. Zandvoort en de regio. En Robert jan wat gaan we allemaal in het uh, tweede uur doen? Nou, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, uh, houdt u pen en papier bij de hand. Want er zijn weer vele evenementen uh, vandaag en uh, de komende dagen. En wellicht dat er één uh, evenement tussen zit waar u natuurlijk heen wil. En uh, dus vandaar daarover om half vier meer pen en papier bij de hand houden. Wat gaan we nog meer doen? We gaan uh, dit uur bellen met Leo Sanders. Want Leo Sanders is van de mu muziekschool New Wave. En die hebben op 14 mei een uitvoering in De Krocht. En die gaat ons daar alles over vertellen rond de klok van kwart over drie tot de, de klok van half vier ongeveer. Het voetbal, we zijn nog niet gebeld. Uh, SV Zandvoort speelt uit. Een hele belangrijke wedstrijd tegen WV, HEDW en SV Zandvoort leidt met 1-0. Mocht deze stand na 2 keer 45 minuten nog op het scorebord staan, dan heeft SV Zandvoort de periode titel. Dus dat zou een uh, hele mooie prestatie zijn, ondanks de wanprestatie van de laatste vijf minuten van de vorige wedstrijd, want toen kregen ze drie rode kaarten binnen 5 minuten. Uh, we hebben de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1. En die werd verreden in Spanje uh, en wel in Barcelona. Dus nog Genoeg redenen om te blijven luisteren. Veel muziek en veel nieuws in en om Zandvoort. En elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan hoor je hem op CFM de Euro Breakdown. Met de 40 beste platen uit Europa. En ook deze staat daarin genoteerd. Hier is Nickelback en lullaby. Stuck out on the ledge, and there ain't no heat.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 So DJ and then I like the school So took another way I like the Micah G So I use my voice As soon as all the colors It's the big Rolls Royce. That's right My name is Micah G I use the holiday with the F.I.C On the street Was a body bigger than Hollywood I grew up in this world Started in the neighborhood We're gonna ring dong For a holiday Put your arms in the air Let me hear you say We're gonna ring dong For a holiday I put your arms in the air Let me hear you say We're gonna ring dong For a holiday Micah G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 City. Heerlijk hè? het vakantiegeld komt er weer aan Ik denk je, ja, moet hij weer aan de vakantie natuurlijk hè? <laughs> MC Michael G en DJ Sven Hoor die op de Soforts Radio Met de Holiday Rap nou, straks gaan we praten met Leo Sanders. Hij is van de muziekschool New Wave. Eerst nog even een ander uh, kort bericht. En het gaat over uh, eigenlijk vanaf morgen hè, de Olympiatour. Ja, want al, al weken staat Zandvoort uh, natuurlijk in, in het teken van uh, Olympias uh, tour door Nederland. En zeker over de start van deze Olympia's Tour. Want die is, is in zondag, die is in Zandvoort natuurlijk aanstaande maandag. Uh, aanstaande maandag, 14 mei, vindt deze proloog plaats. Gevolgd op 15 mei door de start van de eerste etappe van Royal Smilders Olympiatour. ...zoals hij volledigheidshalve heet. Deze internationale wielenwedstrijd met talentvolle wielrenners... ...vindt plaats van 14 tot en met 19 mei... ...en di wordt dit jaar voor de 60ste keer gehouden. Dus we hebben een jubileum. De proloog, en dat is een individuele tijdrit van 3,6 kilometer... ...door het centrum van Zandvoort... Start, ...start 14 mei om 4 uur... ...ter hoogte van het beeld van Sissy op het bo bo boulevard de Vauvage. De finish is op het Badhuisplein. De laatste van de 160 renners... ...ja, u hoort het goed, 160 renners... ...komt naar verwachting rond kwart voor zeven over de finish. En dan dinsdag 15 mei is de start van de eerste etappe. Om tien voor twaalf op het Badhuisplein ter hoogte van het Holland Casino. Na een neutralisatieronde van bijna vijf kilometer door Zandvoort... ...vertrekt de karavaan richting Bloemendaal om in Noordwijk te finishen. Olympia's Tour is voor de, voor de promotie van Zandvoort van grote waarde. Zo besteden de Telegraaf en RTL 7 dagelijks aandacht aan het verloop van de koers. En in dit weekend van 12 en 13 mei, dit weekend dus, en tijdens de dag... Van de proloog zijn er veel leuke activiteiten in Zandvoort, zoals een spinning-event en diverse muziekoptredens. Zondagavond 13 mei wordt er om 10 uur ter ere van het evenement vuurwerk afgestoken bij de Rotonde op het Badhuisplein. En op maandag is er vanaf kwart voor zeven een zogenaamde dikke bandenrace, die voor het laatst op 20 juli 2008 in Zandvoort is verreden. Een overzicht van alle activiteiten in en rondom de olympias Olympiastour vindt u op wwwolympias toerzandvoort.nl. Olympia's-tourzandvoort.nl En we zijn weer een mooi evenementrijker. En straks veel meer over de evenementen. Dat krijg je om half vier bij de evenementagenda voor de komende dagen. Eerst gaan we zo dadelijk praten met Leo Sanders. Hij is van Muziekschool Nieuwwave. Hier is Cindy Loper. De muziek van Cindy Lopper op de Zandvoortse Radio. Je Time After Time. Daarmee werd het acht minuten voor half vier. Aan de telefoon hebben we Leo Sanders. Goedemiddag Leo. Hey, goedemiddag. Hoi. Wel welkom in de uitzending. Jij bent van muziekschool New Wave. Inderdaad. Vertel, ja. vertel eens wat over de muziekschool. Ja, nou we zijn al uh, sinds jaren dag de muziekschool van Zandvoort... En uh, ja, diverse locaties gehad. En dat is misschien meteen een nieuwtje. Uh, wij zaten al de afgelopen jaren bij Pluspunt uh, in Zandvoort Noord. En daar hebben we overigens een prachtige muziekkelder uh, die geluidsdicht is. Nou, dat is voor jonge lui om daar te spelen. Het einde is echt een lui land uh, Goed voorzien van instrumenten en helemaal geluidsdicht nogmaals. En daarnaast gaven wij in een ander lokaal de, de overige akoestische lessen. En die hebben wij sinds kort kunnen verplaatsen naar het Louis Davis Carré, waarbij we een lesruimte hebben op de eerste verdieping. Dus dat betekent dat we nu ook in het centrum zitten met, met onze lessen en dat is uh, toch wel een enorme vooruitgang. Ja, dat is een mooie ontwikkeling. Ik hoorde je juist zeggen, de jongeren kunnen dan lekker herrie maken. Zijn het met name jongeren bij uh, de muziekschool? Nou, herrie zei ik niet, maar... Uh... <laughs> Uh, laten we zo zeggen, de gemiddelde leeftijd het begint zo tussen de acht. En het loopt doorgaans door tot een jaartje of negentien. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je als volwassene niet aan de beurt kan komen. Iemand die gewoon graag wil, daar kunnen we absoluut een plekje voor vinden. Maar de grootste meute, zeg maar, en we hebben het gauw over zo'n 125 leerlingen. Uh, die zitten wel in die leeftijdscategorie. Hè? Van uh, meestal zo rond negen zo tot en met twaalf. En als ze dan eenmaal les hebben, dan blijven ze doorgaans ook nog wel een aantal jaren hangen. Ja, daar zijn er heel veel uh, muziekinstrumenten. Uh, ja. Wat kunnen we allemaal doen bij New Wave? Nou, in ieder geval alle gangbare instrumenten. En dan heb ik het over alle soorten gitaren. Dus de gewone akoestische Spaanse gitaar. Die is heel populair bij jonge kinderen. Uh, daarna meteen op de voet gevolgd door elektrisch gitaar. En dat moet je je voorstellen, die instrumenten staan allemaal in dezelfde ruimte. Dus het is, begin je bij het ene, dan kan het zijn dat je heel gauw geïnspireerd wordt door het andere, door het alleen al te zien en een keertje te horen en te proberen. En er staat dan ook bijvoorbeeld ook een basgitaar. Uh, in dezelfde ruimte staan twee prachtige drumstellen en een zanginstallatie. Dus het een lokt het andere uit. En we proberen dan ook zoveel mogelijk uh, kinderen aan elkaar te koppelen. En dat doen we uiteraard ook al bij onze uitvoeringen. Dus dan formeerden we gewoon uh, kleine bandjes in dat opzicht. En daarnaast hebben we ook nog uh, violes en dwarsluikles. En gewone pianoles, ja, akoestische piano. En op welke dagen worden die lessen gegeven? Uh, dat loopt van maandag tot en met donderdag. Het is een beetje afhankelijk van het instrument waar je voor kiest... Uh, gitaar is bijvoorbeeld echt heel erg populair, dus dat doen we dan drie dagen. Maar viool, ja, dat hebben we in, uh, op één dag, kunnen we dat kwijt. En uh, al die dagen, en dat soort informatie staat op onze site, newwavezandvoort.nl En uiteraard is een kwestie van een telefoontje naar mij ook alweer voldoende om uh, al die informatie te krijgen. En dat nummer zal ik nog even geven. Dat is 5719255. 5719255 Voor meer informatie Uiteraard En nog even terugkomend op die, uh, ja, die, die Combinaties die wij willen maken uh, Aanstaande maandag hebben wij Onze bandjesavond in de krocht En dan moet je je voorstellen Dat er een, nou, een stuk of dertig kinderen uh, ja, Die gaan zich presenteren Op het grote podium daar En die uh, gaan allemaal zo 1-2 nummers spelen en Dus uh, we hebben verschillende bandjes ja, en dat is natuurlijk een feest. Ik bedoel, je staat dan met een goede installatie voor een over het algemeen goed gevulde zaal te spelen. En ja, dat is heel stimulerend en motiverend moet ik zeggen. Leo, is iedereen van harte welkom maandag om een kijkje te nemen? Ja, dat zou ik zeker aanraden. Het begint om zeven uur. En de toegang is helemaal gratis. Dus men is zeer welkom om langs te komen. En uh, eens te kijken van, nou, hoe, dat, hoe dat in elkaar steekt. En wie weet, uh, roept dat uh, een, een, een, een, ja, een vervolgvraag uit. Ja, en als ik nou uh, geïnteresseerd ben, toon, ben om uh, les te volgen bij New Wave, kan ik dan ook gewoon een keer uh, binnenlopen bij een les? Ja, dat kan altijd, maar uh, het is altijd handig om dat toch even te melden aan mij. Uh, waarom? Ik zal je waarschijnlijk meteen een, een gratis proefles aanbieden. Kijk, <laughs> dus, dat neem je Dat is helemaal wilde, hè? Jazeker. zeker. <laughs> Want dan kunnen we gewoon een hele concrete afspraak maken. en dan kan je gewoon alles met die docent dat dus, uh, doornemen. en uh, kijken wat de mogelijkheden zijn. En komende maandag dus een uh, uitvoering van uh, New Wave. De beentjes uh, uh, voeren ja. dan uh, zeg maar uh, het een en ander uit. Twee, uh, twee nummers hè, per, uh, per beentje zijn. Nou, even uh, hoe het precies in elkaar steekt. Uh, er zijn drummers bijvoorbeeld die veel meer doen. omdat we nou eenmaal niet zoveel drummers hebben. Want uh, we geven het zo'n drumles, hè? En, uh, om een of andere reden is, is de drumles minder populair dan uh, bijvoorbeeld gitaar of zang. Uh, of Lijkt me juist leuk, drummen. Ja, ja nou, wees welkom. We kunnen ook, hè? Oké, oké. Nee, helemaal, helemaal goed, uh, Leo. Dus uh, aankomende maandag de uitvoering vanaf 7 uur in Gebouw de Krocht hier in Zandvoort. Nog even ja. de website voor meer informatie en je telefoonnummer. Uh, de website is uh, uh, www.newwavezandvoort.nl En mijn telefoonnummer is 5719255. Dankjewel voor je tijd en heel veel plezier aankomende maandag. Reuzen bedankt. Oké, okay, goed Dag Leo. Dag Leo. Gaat dat me diga Chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit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 Sharing what was true or I said Dance all day long Take your baby by the hair And pull her closer there, there, there And take your baby by the ears And play upon her darkest fears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 Power and you need her, and she you power And you need her, and she need you And you need her, and she need you need needs you We will sing in dance. In a dance how days We will go on uh -huh. Christ. When I, you, and everyone with you Could believe, do, share of what was true Oh, I said That's all day's life De muziek uit de jaren 80 is zeker goed vertegenwoordigd bij CFM op de zaterdagmiddag. Je hoort uit 1984 de single van Weng Chun. Ja Weng Chun. En dance all days. En daarmee is het uh, bijna vijf over half vier de tijd dus voor de evenementagenda, Obert Ja, nou klopt. En uh, als het uh, goed is, is het net afgelopen of uh, zijn ze gestruikeld. Maar uh, af, om drie uur uh, vandaag begon uh, de hoge hakkenrace in, uh, in de Kerkstraat. Okay. Zowel voor mannen en als uh, vrouwen. Dus dat zal inmiddels wel op zijn eind lopen. Maar ik ben, ben erg benieuwd hoe dat is afgelopen, want er staat toch een goedbon goed van 300 euro uh daarop de, uh, de eerste winnaar en winnares. ontvangen allebei een te groepen van 300 euro. Dus ik ben benieuwd wie de gelukkigen zijn. Nou, vanavond feestje voor jou, uh, Rob. Disco, Disco? Ja, de 80 Met paal 86 uh, 68 diners. En het is, uh, de locatie is, is aan het strand. Paal 69. Dat begint om 6 uur. En vanaf 6 uur hebt u 70 tot 80 jaar een discoparty met uitstapjes naar het heden met DJ Lalique. Toegang is gratis. Er is een, aantal, is een speciaal menu nu samengesteld waar mensen vooraf voor kunnen reserveren. Voor meer informatie en eventueel aanmelden voor het menu www.paal69.nl www.paal69.nl Gaan we naar de zondag? Ja, de moederdag. Ja, was jij weer bijna vergeten. Hè? Ja, hè? Maar morgen is de moederdag. Happen met grappen voor moeders. En dat is, vindt plaats op Beach Club Take 5, Strandafgang, Pauluslood nummer 5. Dat begint om 7 uur en de prijs is 32,50 euro. Comedienne Jennifer Evenhuis, bekend van Bonkers, SBS 6, vermaakt u tussen de gerechten door met een heerlijke, vrolijke avond. Voor meer informatie www.tfaz.nl nee, www Ook voor een moederdag champagnebrunst, mocht u dat nog niet besloten hebben, kunt u terecht bij Bridge Cup Take 5. Uiteraard is het reserveren uh, aan te raden. Verder op, morgen op 13 mei optreden van de Hot Club De Frank, Muziek Paviljoen, Raadhuisplein. En dat is van 1 uur tot 4 uur Gypsy Jazz, glasmer muziek waarbij de band de band Franstalige nummers laat horen vanaf 1 uur tot 4 uur live vanuit het muziekpaviljoen morgen. En morgenavond, ja, Zandvoort Alive. Mango's Beach Bar in Brussel's aan zee. Boulevard Bernard 14 en 15. Vanaf 4 uur tot half 12. En dan gaan in de Zandvoortse Mango's Beach Bar in Brussel's aan zee. De voetjes spreekwoordelijk en letterlijk van de vloer. Met wat wederom behoort tot een zinderende editie van Zandvoort Alive te worden. Dit gratis toegankelijke strandfestival heeft zich al vele edities bewezen. Vanaf uh, 4 uur morgenmiddag. Zandvoort Alive Mango's Beach Party in Brussel's aan zee. Uiteraard, zoals al gezegd, maandag 14. En dinsdag 15 mei Olympia's Tour in Zandvoort. Het is de oudste biele wedstrijd van Nederland. En de in 2012 editie van Olympia's Tour is een feestelijke, want de wedstrijd is toe aan zijn 60ste editie. Nou, dat uh, hebben we uitvoerig besproken. Dus maandag en dinsdag Olympia's Tour. Maandag de proloog en uh, dinsdag de start van de eerste etappe. Gaan we naar donderdag 17 mei, het 32 e Louis Blok Rapid schaaktoernooi En dat wordt verspeeld aan een gebouwde krocht. Aan de grote krocht 41. En dat begint om 11 uur en loopt door tot 5 uur. En het kost 8 euro. Het bestuur van de Zandvoortse schaakclub is alweer volop bezig met deze organisatie van haar jaarlijkse Louis Blok Rapid toernooi. Wat komende Hemelvaartsdag, dus aanstaande donderdag 17 mei 2012, gehouden zou worden. Ooit begonnen bij de viering van haar 50 jarig bestaan in 1980 is dit toernooi al niet meer weg te denken van de Nederlandse schaakkalender. Gaan we vrijdag 18 mei tot en met zondag 20 mei. Ja, daar is die weer. Het Hots Knots Begonia toernooi complex uh, sportvereniging. Zandvoort, Duintjesveld, 7. De naamgever van dit Hots Knotsen Begonia toernooi is een eerbetoon aan Bert Jacobs, die veel te vroeg overleden Zandvoortse voetbaltrainer, die gedurende zijn illustere carrière Zandvoort op zo'n positieve manier heeft gepromoot. Bert Jacobs is ook diegene die onze taal verrijkt heeft met deze onvergetelijke woorden: Hots Knotsen Begonia voetbaltoernooi. Vanaf vrijdag 18 mei tot en met zondag 20 mei te volgen op het complex van de Sportclub SV Zandvoort. Dan hebben we op 6, 9. 19 mei, de zaterdag. Een 30-plus danceparty op strand. Club Nautique, Boulevard Bernard 23. De 30-plus danceparty. die ze afgelopen winter. voor de eerste keer met veel succes organiseerden. krijgt een vervolg. Ze gaan volledig los op de klanken van en enkele bekende DJ's. Dan gaan we zaterdag 19 mei gaan we naar de Tango Salon aan Zee. en dat is weer Meijer aan Zee. en dat is straf strandafgang de Fovage 16. vanaf 5 uur tot 10 uur. 10 uur euro kost dat, inclusief één drankje. Sinds enige jaren organiseert uh, Meijer aan Zee tango salons bij Meijer aan Zee in Zandvoort. Dus vanaf vijf uur volop tango. Dan, en dat autoliefhebber schrijven we het op... ...zaterdag 19 en zondag 20 mei... ...State of Art hi Historische Zandvoort Trophy ...en Great Britain op het circuitpark Zandvoort. Uiteraard burgemeester van Alverstraat 108. De State of Art History Zandvoort ...ziet ook dit jaar weer de kalender. Op 19 en 20 mei organiseren de Historische Autorenclub... ...zo in kort de Hark... ...de State of Art Historische Zandvoort ...met op zondag een speciale thema paddock genaamd... ...Great British met tot de verbelding sprekende GT-bolides... ...waaronder de Audi R8... LMS Ultra, Ferrari 458, It Italia GT3 en ga zo maar door. Zaterdag en zondag Stedewaard, historische Zandvoortstrofe in Great Britain, Great British, uh, op het circuitpark Zandvoort. Gaan we naar uh, 20 mei, dan hebben we een Zandvoort de grote rommelmarkt en die wordt gehouden op het gebouw De Krocht. Grote Krocht 41, die duurt van 10 tot 4 uur. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden als bij de antiek Curiosa verzamelingen, boeken, etc. De bar van het gebouw De Krocht zal tijdens de markt zijn geopend en ze Koffie, drankjes en broodjes geserveerd. De organisatie probeert zoveel mogelijk wisselende deelnemers uit te nodigen. Indien u de komende winter aan deze markt wilt deelnemen, zult u zich op 20 mei hiervoor kunnen aanmelden. Dan hebben we nog zondag 20 mei, grote voorjaarsmarkt, Centrum Zandvoort aan Zee. En zie je, we hebben erbij. Kijk! Ja! We gaan op locatie. Moment! <coughs> Daar was ik weer. Uh, grote voorjaarsmarkt, Centrum Zandvoort, begint vanaf 10 uur tot 6 uur. Jaarlijks worden er drie mega-jaarmarkten georganiseerd. waarbij meer dan 300 kramen in het hele centrum van Zandvoort zullen domineren. Daarnaast zijn er de hele dag diverse attracties: straattheater, muziekshows en nog veel meer. Zowel leuk voor jong als oud en speciale acties van de winkeliers. Uh, meer informatie www.zandvoortpromotie.nl www.zandvoortpromotie.nl en vanaf 12 uur zijn wij, als het goed is, live te volgen via de radio en zijn wij live aanwezig op deze grote voorjaarsmarkt. Dan tot slot zondag 20 mei, klassiek concert Koninklijk Conservatorium Den Haag in de Protestantse Kerk aan de Poststraat 1. Dat is om 3 uur de prijs is 5 euro om de entree het kerkpleinconcert met dit keer een concert van leden van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Een half uur voor aanvang van het concert is de Kerk, de kerk Open Concertabonnement, 12 concerten voor eventueel voor slechts 50 euro. Maar deze bij een, mocht u enkel al naartoe willen, 5 euro vanaf 3 uur. Protestantse kerk, het klassieke concert, Koninklijke Conservatorium, Den Haag. Oh, Albert-Jan was maar liefst 7 minuten aan het woord. En dan wil ik nooit meer horen dat er in zover weinig of niks te doen is. Nee, nee, nee. Dat was hem, de evenementagenda. Zo so Naar de Zandvoortse Radio met CS Muziek, wederom uit de jaren 80. Dat was Split en Message to My Girl. Bijna 10 minuten voor 4 uur geworden. We hebben er al ruim aandacht aan besteed. Maar je kan er niet ruim genoeg aandacht aan besteden. Morgen begint de Olympia's Tour met allerlei leuke activiteiten, albert -Jan. Ja, ik bedoel, na zeven minuten dacht ik van nou, ik moet even mijn mond houden. Dat is waar. <laughs> dus heb ik dit even bewaard voor nu. Want morgen is er natuurlijk de, de, de dag voor de proloog van de 60 60ste Olympia's Tour van Nederland. Maar morgen zijn er ook al, en dat wil ik even met name noemen, al een heleboel activiteiten. En dan beginnen we morgen om 12 uur tot 4 uur... De promotie van de wielersport, ten behoeve van de Royal Smilders Olympia Tour Zandvoort in de Haltestraat met niemand minder dan Maarten Nijland. Wie? Ja, Maarten Nijland, een bekende wielrenner. Van 10 tot 4, een kunst- en boekenmarkt op het Raadhuisplein. En van 1 tot 4 Behind the Beach Bikes Rental verzorgt fietsactiviteiten voor kinderen. Segway-demonstraties door Segway Kennermaland. Dat lijkt me best wel leuk om dat een keer te doen. En dan van 1 tot 4 muziekoptreden uiteraard in de muziekpaviljoen zoals gezegd op het Raadhuisplein. Hot Club De Frank en van... 10 uur morgenavond tot half elf. Ja ja, vuurwerk op het strand ter hoogte van het Holland Casino aan het Badhuisplein. Super! Ja, helemaal, helemaal leuk. En van 4 tot 10, de dorpsomroeper Gerard Kuiper... loopt samen met, Dixieland, met de Dixieland band door Zandvoort. En van 4 tot 12, Zandvoort Live Bangos, Beach Bars en Brussels aan zee, zoals gezegd, ook groot feest. En maandag tijdens de proloog, of vlak voor de proloog eh, van 2 tot 4 zult u de wielrenners eh, tegenkomen, want die zijn dan bezig met het verkennen van. Van het parcours van 4 tot 7 de proloog uiteraard, van door 3,6 kilometer door Zandvoort. En van 2 tot 5 aankomst van Sterrit in Beach Club 10, georganiseerd door Wielclub Olympia Amsterdam. En van 4 tot 7 spinning event met 50 spinners in de Haltestraat. We zijn nu al op de maandag. Hè? En van 3 tot 7 cross-adventure activiteit met crossbaan in het Svalue. Is het nou Svalue of Svalue? Svalue straat, waar met mountainbikes kan worden geoefend onder leiding van Victor Boll. En ja hoor, van kwart voor zeven tot half negen De dikke banden race voor kinderen van acht tot twaalf jaar Verzamelen in de Koningsstraat Vooraf inschrijven vanaf 9 mei is dat, Was dat mogelijk Bij Verstegen, Wielersport en Martijns Fietswereld En ja, dinsdag 15 mei uiteraard Vanaf half twaalf de start van de eerste etappe Van de Royal Speelers Tour Naar Noordwijk uh, Ging het u allemaal wat te vlug? Kijk dan op www.vvvzandvoort.nl www.vvvzandvoort.nl We hebben zin in Zandvoort Jij toch ook? Nou, ik dacht het wel Dacht het ook wel Even. Morgen gaat het feest alweer helemaal los hier in het centrum van Zandvoorts. Jumping up and down the floor. My head is an animal. And once there was an animal. It had a sound that moved along.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 zo moeilijk. La, la, la, la, la. Ja, als ik dit plaatje hoor, uh, Albert Jan, dan denk ik meteen van, wanneer gaat er weer een EK-hit aankomen? Heel het <laughs> Dat is ziel. <laughs> ik denk, AK uh, gaat natuurlijk uh, binnenkort uh, losbarsten en we verwachten wel het een ander andere nummers uh, die uit gaan komen. Je hoorde of Monsters MN uit de Eurobreakdown die elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf hoort bij CFM. Dat was Dirty Pauze. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, de kwalificatie van de Formule 1 is inmiddels uh, voorbij en we weten natuurlijk wie morgen op poos staat, albert uh, Ja, en het is wederom, en ik moet zeggen, tot nu toe vind ik de Formule 1 weer echt leuk om naar te kijken. Vertel! Om, uh... Nou, dat, dat vertel ik straks wel oh. <laughs> Maar het is gewoon een uh, verademing om ernaar te kijken Want je hebt telkens weer een uh, nieuwe uh, uh, grid opstelling En met uh, ook verrassende, verrassende opstellingen daartussen Maar uh, zoals uh, morgen uh, van, vanaf 1 uur kunt u het volgen via RTL 7 En vanaf 2 uur de race live vanuit Barcelona Voorzien voor een commentaar uiteraard door Olaf Mol En hoe het, onze grote vriend uit Zandvoort Olaf Kalaf Heel goed uh, de opstelling is als volgt. Op pol staat uh, morgen, uh, vertrekt morgen Hamilton, gevolgd door ja Maldonado. Nou, wie had dat verwacht? Op de derde plek, en het leek een lange tijd op dat Alonso uh, de pole position zou pakken, maar hij werd later dus nog voorbij gestreefd door Hamilton, gevolgd door uh, uh, Maldonado. Alonso op drie, Grosjean op vier, vijf Raikkonen en op zeven Rosberg. En dan zegt u, waar zijn toch, vertel me nou even waar die Red Bull staan. Ja. <laughs> uh, Vettel start vanaf 8, uh, positie 8, en Mark Webber vanaf 12, dus een slechte dag voor de Red Bulls. Morgen Hamilton 1, gevolgd door Madeleine, Maldonado, Alonso en Grosjean. Vanaf 2 uur live de volgende race op RTL 7. Kijk, nou dat wordt weer een spannende race morgen. Vanaf 2 uur op televisie. En wij zijn vrij morgen. Op RTL 7, wij zijn vrij. Zouden dus we het, het er ook kijken. gedaan hebben of zo? Ik ja, denk het... ja, ja, ja, ja. Zodat ik een derde laatste van Southport op zaterdag. Met veel meer lekkere muziek en informatie. Graag tot zometeen na 4 uur.